9 uur, Jo Boots met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben zich aangesloten bij 90 andere landen... die een wapenverdrag hebben getekend van de Verenigde Naties. Het verdrag verplicht landen om duidelijke regels op te stellen... over onder meer de export van wapens. Dat moet ertoe leiden dat terroristen en de georganiseerde misdaad... minder makkelijk aan conventionele wapens kunnen komen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry... noemt het verdrag een belangrijke stap in de strijd tegen illegale wapens. Nederlanders in Soudaan hebben van de ambassade het advies gekregen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Aanleiding voor het advies zijn de gewelddadige protesten in het land tegen de afschaffing van de subsidie op brandstofprijzen. De betogers richten vernielingen aan, stichten brand in benzinestations en roepen om het aftreden van president al-Bashir. In de hoofdstad Khartoum zijn daarbij zeker zes doden gevallen. In de hoofdstad wonen volgens de ambassade ongeveer 200 Nederlanders, in de rest van het land nog zo'n 40.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 Minister Timmermans heeft de kwestie ook aan de orde gesteld... bij zijn Russische collega Lavrov in New York... bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De werkloosheid in Frankrijk is in de maand augustus fors teruggelopen. Vooral onder jongeren onder de 25 is het aantal werkzoekenden verminderd. In augustus hebben 50.000 Fransen een baan gevonden. Dit betekent de daling van de werkloosheid met 1,5 procent. Volgens minister Sapin van Werkgelegenheid... is de teruggang het gevolg van het beleid van de Franse regering...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 En er is langs de lijn nog tot 11 uur in verband met het KNVB Bekervoetbal. De bal rolt weer als het goed is in de tweede helft van de acht uur wedstrijden. We beginnen bij Utrecht en Bosch, Ronald van der Geer. Maar de bal uh, niet alleen rolt, maar zelfs al het net heeft gelegen. Want Jens Toornstra, je hoort het nog net de speaker roepen, zet Utrecht zojuist op een uh, 2-0 voorsprong. Het was een actie van uh, Ayoub die eigenlijk dreigde te stranden aan de linkerkant van het strafschopgebied. Maar uh, met wat geluk en een uh, falende tegenstander kreeg hij hem toch weer mee. En kon hij hem uh, laag voorzetten, althans terugleggen eigenlijk op Jens Toornstra. Die uh, voor de tweede keer vanaf Afstand schiet dat zeer beheerst doet. En de bal achter Wesley de Ruiter. 2-0 voor Utrecht. We zijn eigenlijk net bezig aan de tweede helft. Nou, dan zijn ze voorlopig nog niet toe in de arena. Ajax-Volendam. Kwart van negen begonnen Filip Koper Voorlopig nog niet, maar we zijn toch alweer zo'n 20 minuten onderweg. Vanzelfsprekend is Ajax veel beter dan Volendam. Hoe kan het ook anders? Maar toch is dit bepaald nog geen walk-over. En dat komt omdat de trainer van Volendam, Hans de Koning, zijn team behoorlijk goed compact heeft neergezet. Tussen de voorste aanvaller en de achterste verdediger zit. Ik denk een meter of vijftien. Dus Ajax moet het baltempo heel hoog houden om daar doorheen te kunnen combineren. En dit team wat hier staat, dat is nog niet zo ingespeeld. Dat lukt nog niet. We hebben één grote kans gehad. Tot nu toe de voorzet van de rechterkant van Lijon. De kopbal van Sien de Jong. En daar grabbelde de doelman van Volendam Timmermans. Maar gelukkig voor hem ging die bal aan de goede Pand, uh, kant van de paal over de achterlijn. Dus is het toch altijd 0-0. Ajax veel sterker, maar Volendam heeft zich voorlopig nog niet gewonnen. Ook om 8 uur begonnen, Pek Zwolle, dat het thuis moeilijk heeft tegen Fortuna Sittard. Nou, dat is jouw interpretatie. moet nou ja, 1-0, dat, dat, dat is, is waar. Dat ja. is waar. En Fortuna heeft een serieuze kans gehad, ook dat is waar. Maar als uh, Pek al lastig heeft, dan heeft het dat toch vooral aan zichzelf te danken. Want dan zou het gerust een tandje bij kunnen schroeven. En dan uh, heeft Fortuna het onmiddellijk uh, lastig. Want uh, Zwolle doet het rustig aan, staat met 1-0 voor. In de beginfase van de tweede helft geen wissels bij, uh, bij de elftal. En ik ben eigenlijk alleen maar benieuwd of Ron Jans het ook goed vindt gaan met uh, Zwolle tot nu toe. Zoals het gaat, want uh, ik heb de indruk dat de spelers van Pek allemaal wel prima vinden. Op deze manier. AZ Sparta en die houdt kamp. 1-1 de stand. Net begonnen aan de tweede helft. Een minuutje. zijn wissels aan beide kanten. En ik ben benieuwd hoe die tweede helft gaat lopen. Want eigenlijk had AZ best wat moeite in de eerste helft met uh, Sparta. Hij kwam wel snel op 1-0. Maar de gelijkmaker van Voskamp maakt deze wedstrijd helemaal lopen. Uh, slechte bal van achteruit. En kan Sparta er iets mee Volgens nog niet, maar het blijft knullig en knoeien bij AZ. Nu een overtreding gemaakt door Willy Overton, die dus in de basis staat. En even kijken of deze vrije trap iets op gaat leveren. Want dat is toch wel een ple prettig plekje waar Hussein Dogan onderuit werd gehaald. En nu staat alles en iedereen op de keeper van Sparta Galitsin. na op de helft van AZ in de buurt van het strafschopgebied. En uh, Kipres de Band geeft nog wat aanwijzingen. Want dit kan gevaarlijk worden als de vrije trap goed genomen wordt. En uh, er zijn ook nog wel wat koppers mee. Zoals Gijs Luuring, de ex-AZ'er. En uh, natuurlijk Johan Voskamp die met de hand omhoog staat van ik wil hem wel hebben. Eens kijken wat uh, deze Dogan met die bal gaat doen. Daar komt ze aanloop En de bal ligt op een meter of 35 van het doel. Zal niet rechtstreeks gaan. Daar komt hij dan eindelijk met de vrije trap. Gaat richting tweede paal. Heel gevaarlijk. En daar is de... Nee, net niet. Ik wilde zeggen, daar is de tweede. 1 voor Sparta. Maar de bal gaat niet rakelings over de lat. En zo komt AZ. Met de schrikvrij staat het nog altijd 1-1. Roland van der Geer in de Galgenwaard. 2-0. Twee goals van Torenstraat. Dat klinkt als over en uit. Ja, dat, dat gevoel had ik eigenlijk in de eerste helft al een beetje. Toen uh, Utrecht uh, bovenliggende partij was nu overigens een uh, slippertje van Herings. Maar geen gevaar voor uh, Utrecht. Omdat uh, Seuntjes goed verdedigd kan worden door de andere centrale verdediger. In dit geval Mark van der Madel. Uh, moet wel een ingooi weggeven van het Nee, Utrecht heeft uh, kansen gehad. Voldoende om de marge eigenlijk al veel groter te laten zijn uh, voor, voor Rust. Maar dat is uh, niet gebeurd. Slechts één goal van uh, Jens Toornstra. Beetje slordig misschien. Af en toe wat nonchalance. Maar Utrecht was in die fase dan ook wel veel en veel beter dan Den Bos. Dat uh, in de. De eerste helft twee keer op goal heeft geschoten. Eén keer. Nou, dat was vrij kansrijk door Zeuntjes. Toen Ruiter wat, uh, ja, wat twijfelde eigenlijk buiten zijn goal. En, en die bal zo in de voeten van Zeuntjes uh, schoot. En zelf natuurlijk weg was. Maar voor de rest is Utrecht de bovenliggende partij nu weer. Met uh, die uh, spits. Die, uh, die Belg die zoveel scoort. Steve de Ridder blijft ook sterk in balbezit. Geeft de bal aan de rechterkant. aan Mortensson. Ja, die glijdt dan uit. Kan hem toch terugkrijgen bij de Ridder. En zo heel af en toe laat Utrecht de bal razendsnel rondgaan. En zie je dat er veel voetbal in dit elftal zit. Janssen. De, toornstra, de ridder weer. Randstrafstompgebied. De ridder, de ridder schiet. En uh, do, de ruiter. Ja, die heeft hem dan uiteindelijk wel. Maar liet hem in eerste instantie los. De keeper die uh, hier dus uh, jaren onder contract heeft gestaan. Ook nog... Uh nou ja, flink wat wedstrijden heeft gespeeld. Maar uiteindelijk via Excelsior toch in de Bos terecht is gekomen. Waar hij al eerder op huurbasis actief was. En dat komt goed uit, want Bruno Appels, de normale keeper van, de, van uh, Den Bos, is uh, langdurig geblesseerd. Zijn uittrap, die van uh, de Ruiter, komt wel terecht bij de voorste lijn van uh, Den Bos. Dat snel combineert. Dan Seuntjes probeert te vinden, maar die bal is veel te hard. Eindstation is Ruiter en Marquiet is alweer aan het werk gezet door zijn uh, doelman. Utrecht speelt uh, in het uh, geel-zwart. Ongewone kleur. Maar het zijn. Uh, of het is eigenlijk de bekeruitrusting. Heeft men speciaal gekozen voor dit bekertoernooi Om maar eens aan te geven dat men A, het toernooi heel serieus neemt. En er ver, ver in wil komen. Want uh, ja, anders heb je die shirts één keer aan. Dat zou ook zonde zijn. De zei vooraf ook. We hopen deze shirts nog uh, vaak te zien. Nou, voorlopig lijkt het erop dat Utrecht nog wel een rondje verder gaat komen. Moet echt een wonder gebeuren. Wil uh, Den Bosch het Utrecht nog gevaarlijk gaan uh, laten worden. Mortenson, goede combinatie. Ajoep krijgt uh, de bal in de as aangespeeld. Geeft hem naar de linkerkant. Het is geen buitenspel. Bulthuis, strafschopgebied. Bal... Uh, ja, strand op een uh, Dortsbeen. Dat kom ik, steeds, ik nog steeds met Dort. Met op een uh, Bosbeen. Een Den Bosbeen dus. De bal gaat over de achterlijn. En uh, Jens Toornstra twee maal te maken in deze wedstrijd. En ook aanvoerder van FC Utrecht maakt zich op een uh, corner te gaan nemen. Het is dus FC Den Bosch en niet FC Dordrecht. Waar het hart van vol is. Daar uh, loopt de mond van over. Maar het is uh, Utrecht-Den Bosch. En de tussenstand is 2-0. Even wat andere tussenstanden. De hoek HBS ook om 8 uur begonnen. 0-0. De Zouwafel tegen Noordwijk. 0-0. ASWH tegen ADO 20. Daar staat het. 1 0 Ronald, wat is het? Nou, dat even een mooie intermezzo, maar hij zit er weer in. Het is uh, Marquiet, nu is uh, de aangegeven van Toornstra. Want ik zei al, maakt zich op om de corner te gaan nemen. Nou ja, dat deed hij. Die bal was uh, lang onderweg. En Marquiet is lang, maar stond ook wel heel vrij. En kon de bal uh, buiten bereik van de ruiter binnenkoppen. Nou ja, dit wordt natuurlijk niet heel spannend meer. Het is uh, 3-0. Roland maakt zich los van de pelotonverslaggevers dat doelpunt heeft gezien. Uh, Frank, jij hebt er pas één, geloof ik, bij Pek Ik heb er één. Voorlopig is dat genoeg voor Peck. Want uh, in de beginfase van de tweede helft, we zijn uh, 52 minuten onderweg. Is uh, Peck de betere ploeg geweest uh, tot nu toe? Heeft uh, verreweg het meeste balbezit gehad. Nou, zegt dat bij lange na niet alles. Want uh, Pek. Uh, als je heel rustig de bal rond kunt tikken. En Fortuna laat dat rustig toe. Dan heb je natuurlijk ook vrij gemakkelijk balbezit. Alleen nu op de middellijn even. Mokotjo krijgt uh, tot zijn grote schrik ineens een, een voet dwars gezet. Aan de rechterkant dan Gravenbeek weggestuurd. Die krijgt de bal niet goed genoeg voor in de richting van Fernandez. Daar houdt Peck wel een, een hoekschop aan over. En uh, zo kan het in ieder geval op die manier weer dreigend worden. En Mokotjo heeft toch een, een tikje gehad. Niet alleen uh, letterlijk omdat hij schrok van het feit dat hij ineens onder druk werd gezet op de middellijn. Maar uh, is ook letterlijk aangetikt. De Zuid-Afrikaan hinkt verder. Richting de middencirkel. En ik denk dat Jans niet al te gek veel risico met hem zal gaan nemen. En als het per se nodig is, dan zal hij hem gaan wisselen. Hoewel Mokorjo wel een onmisbare schakel op het middenveld is geworden. Intussen natuurlijk bij Pek Zwolle. En hij ook niet van plan lijkt om deze wedstrijd er nu al de brui aan te geven. Daar komt de hoekschop richting de tweede paal. Door iedereen gemist en ook nog een overtreding gemaakt. Zo constateert Jeroen Sanders. En dus kan Fortuna rustig uitverdedigen. Want de doeltrap mag genomen gaan worden door Ferrat Kaya. Ja, de doelman, een Belg, die hier met een maillot is komen opdraven. Terwijl het hier toch nog dik boven de nul is. Sterker nog, het is dik boven de 10. Dus dat mag het probleem allemaal niet zijn. Maar het is een warmbloedig mens, ongetwijfeld. En hij zal het koud hebben. We gaan naar Filip Koken. 1-0 voor Ajax en het heeft geduurd tot de 27e minuut, maar dan is eindelijk die doelman Timmermans van Volendam verslagen en uitgerekend Lucas Andersen maakte, maar hij krijgt eindelijk zijn kans in de basis als linksbuiten en hij zet zelf de aanval op, krijgt hem terug van de diepe spits, Danny Hoessen. Die hem zo'n beetje bij, uh, ja, in, het, uh, in het gebied van de doelman van de Timmermans uh, daar de bal mag terugleggen op diezelfde uh, Andersen die dan hem keurig legt in de korte hoek. Andersen, Lucas Andersen maakt er 1-0 van na bijna een half uur spelen. Aanzet Sparta en die houdt kan. Ja, Sparta wordt sterker en sterker en dat is toch wel opvallend. De nummer 7 van de Jupiler League. Zondag hebben ze Telstar uit. Nou, dat is net iets anders dan wat de AZ aanstaande zaterdag heeft. Die krijgen PSV thuis. Maar uh, zonder enige uh, indrukken uh, onder, in, uh, eh, onder de indruk te zijn voor AZ. Speelt uh, Sparta gewoon lekker frank en vrij. Moesten eventjes op gang komen. Na die uh, 1-0 achterstand vijf minuten. Maar daarna zijn ze lekker gaan voetballen. En maken het AZ best moeilijk. Net een paar kansen gezien. We zagen al een kopbal van Luiring die uh, net over het uh, doel ging. En nu is Sparta weer weg aan de linkerkant. Nee, net niet. De bal kan niet binnengehouden worden door uh, Pieter Langendijk. en dat is uh, jammer, want anders had het de mogelijkheid opgeleverd. Maar eigenlijk moet AZ zich toch wel een beetje schamen voor het spel wat hier vertoond wordt. Uh, dik 10.000 mensen op de tribune en dan uh, zo, uh, ja, gewoon echt matig uh, voetballen. Eigenlijk ongeïnspireerd en dat hoort niet voor uh, de ploeg die we vorig jaar nog zo mooi in de bekerfinale uh, uh, zagen en uh, zelf zagen winnen. Dat was, uh, uh, nu is de vrije trap voor. Uh, AZ voor uh, Willy Overtoom. Ik keek even omdat de uh, scheidsrechter van Boekel even moest, goed moest aanwijzen voor wie de vrije trap was. Maar hij was dus voor AZ. Vrije trap genomen, gaat naar voren. Kijken wat Johansson uh, ermee kan. De spits maken van het uh, eerste doelpunt van AZ. En de enige doelpunt ook van AZ. Speelt de bal uh, naar de as van het veld. Gaat hij weer naar buiten. En dan gaat de bal weer richting Johansson. Maar die staat buitenspel. En dus wordt er gefloten door Van Boekel. Hebben we alweer 10 minuten gespeeld in de tweede helft. En staat het nog altijd 1-1 bij AZ Sparta.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 The dark, the sky. Scars... En rolling in the deep. Hoe doet, uh, doet Silas het eigenlijk uh, in de goal van Ajax? Philip? Ja, dat is toch wel een opvallend verhaal. We hebben ook nog een blik gezien in deze wedstrijd op, uh, op Kenneth Vermeer. Die zit heel gelaten op de bank uh, te kijken naar zijn grote concurrent. Die natuurlijk logischerwijs, zoals het al een paar jaar gaat bij Ajax... ...kiept uh, in de bekerwedstrijden. Daar, uh, daarover niets nieuws. Maar de vraag is natuurlijk, wat gebeurt er aan het weekend? Zal Silas dan ook keeper tegen Goethe Eagles thuis? Ja, Silas heeft uh, drie, vier balcontacten gehad tot nu toe. Helpt ook mee bij het uitverdedigen als Ajax achterin een voetballende oplossing zoekt. En iedere keer zie je dat het publiek gaat juichen, gaat klappen voor Sillessen. Ik leg dat voorlopig nog niet uit als een motie van wantrouwen tegen Vermeer. Maar wel als een motie van steun aan Sillessen. Ik heb het idee dat het publiek nu graag wil dat Sillessen blijft kiepen hier. Want anders ga je niet bij nietzeggende ballen heel hard klappen voor het balbezit van Sillessen. Als hij een bal heel eenvoudig verwerkt. Ja, en uh, wat heeft Silvester dan gedaan? Nou, niet zoveel hoor. Een, een balletje over 10 meter, misschien eens een keer over 20 meter. En moeilijker is het nog niet geworden tot nu toe voor Sillersen. Ook niet wat betreft de kansen die Volendam heeft gecreëerd. En namelijk uh, nul. wel de aantal keren dat Volendam er gewaarlijk uitkwam. Volendam doet het verdedigend ook best wel goed uh, tegen Ajax, zoals gememoreerd. Staan uh, tactisch goed opgesteld. Maar je ziet dat het technisch vermogen van uh, de spelers uit Volendam uh, veel, te, uh, veel te kort schiet. Zodanig zelfs dat ze iedere keer eens in balbezit zijn de bal zomer weer inleveren bij de Ajaxide. En dan kun je tactisch nog zo goed staan. Dan, dan is het bijna onbegonnen werk tegen Ajax. Dat helemaal niet zo goed speelt. Maar dus wel uiteindelijk met 1-0 voorstaan. Dankzij het doelpunt van Andersen. Die nu aan de bal is. Die speelt aan de linkerkant. Fischer dus als gemeld op de bank. Waar Sim de Jong de bal speelt naar Serrero. En de bal wordt verlegd helemaal naar de rechterkant. Naar de rechtsback vanavond. En dat is Lijon. Die is al een paar keer voorbij zijn man gekomen. Dat lukt ook nu. Lijon zoekt de achterlijn op. Komt nu met een trekbal. En die wordt gepakt door Timmermans. De keeper van... En Volendam, die het een stuk drukker heeft dan Sillessen. 35 minuten hebben we nu gespeeld. Ajax leidt nog altijd met 1-0. AZ, Sparta en die Houtkamp. Had je nog wat te doen vanavond? Of kan je een half uurtje langer blijven als het nodig is? <laughs> nee, ik heb al toestemming gevraagd. Het mag. Oh. Uh, ik, ik mag ietsje langer blijven, maar ik weet niet of het nodig is. Het is 1-1. En als het niet nodig is, zoals er nu voor staat, dan zou Sparta verder gaan. Dat zou natuurlijk verrassend zijn. Maar, want we hebben net weer een grote kans gezien voor Sparta. Het was Kai Ramstein die de bal net naast kopte. En dat scheelde echt heel weinig, want iedereen hield zijn hart al vast bij AZ. Maar toch, 1-1, nog altijd met balbezit voor AZ. De bal gaat naar de linkerkant, maar die bal is weer niet goed. Wordt heel makkelijk onderschept door Sparta. En dan is het Deekman die de bal onder controle krijgt en hem meegeeft aan Pieter Nuis. Pieter Nuis kijkt om zich heen aan de buitenkant... Staat Langedijk te wachten, maar hij speelt de bal even terug op, uh, wie is dat, Slijngaard... die de bal de diepte ingeeft nu wel... richting Langendijk, maar bereikt Langendijk niet. En dus via Esteban gaat AZ weer in de aanval. En je weet, Robert... het publiek hier in, uh, ook maar keurig publiek... altijd netjes sportief en al dat soort zaken. Uh, maar hebben ze toch even laten horen... met wat fluitconcertjes. En nu is er een fluitconcert van scheidsrechter van Boekel. En dat uh, fluitje gaat richting El Hasnaoui... die een overtreding maakt en een uitbranding krijgt... van de scheidsrechter. En geen gele kaart, dat had het publiek wel willen zien. Maar dat was... Uh, niet nodig in dit geval. AZ gaat in de aanval, maar het tempo is dermate laag... dat ik uh, niet zie hoe AZ toch uh, onder die druk van Sparta uit uh, kan komen. Of er moeten uh, foutjes gemaakt worden achterin. Sparta moet moe worden. Nu heeft Sinou weer rustig de bal. En die houdt hem natuurlijk bij zich. Kijkt om zich heen. Wie loopt er vrij? 62 minuten gespeeld, oftewel 17 minuten in de tweede helft. Het staat nog altijd 1-1. Pekzwoller, Fortuna Fortuna Sittard. Pek heeft het helemaal niet moeilijk uh, met uh, Fortuna, Frank. Nee, totaal niet, inderdaad. Dat heb je heel goed begrepen. Jij leert heel snel, dat is echt ongelooflijk. 1-0 staat het en uh, op dit moment ja, de, de spits, de vaste spits, degene die de meeste goals maakt bij Fortuna. Nekoi is uh, eraf en uh, dat zou een soort veegteken kunnen zijn. En uh, vlak daarvoor trouwens werd uh, er ook gewisseld aan uh, peckkant. Daar ging van Polen eraf en toen kwam Makker bij en toen dacht ik, nou Jans, die heeft er zin in, die gooit er een aanvaller bij voor een verdediger. Maar toen ging Gravenbeek naar achteren. Dus staat Peck nog altijd met vier verdedigers achterin te voetballen. Nu Lachman die de middellijn oversteekt met bal aan de voeten. En dus zwollen in de aanval. A die een aardig steekballetje geeft in de richting van Gravenbeek. Toch weer mee naar voren geslopen. Maar die was dermate enthousiast dat hij buiten spel liep. En dus uh, zijn schot over. Doet niet ter zaken. Er staat nog een wissel klaar bij uh, PEC overigens om uh, zo erin te komen. Ik kan zo 1, 2, 3 niet zien wie dat is. Ik weet wel wie eruit gaat inmiddels. Dat is namelijk Nijland. En nu weet ik ook wie erin komt. Dat is de nieuweling overgenomen van uh, MVV La Biele. De Belg die uh, vanaf de linkerkant mag gaan spelen. Hij kan de hele linkerkant bestrijken. Dus dat is uh, ook handig. Maar er hoeft alleen maar voorin te blijven op dit moment natuurlijk. Want Nijland wat geneigd om naar binnen te kruipen in uh, deze wedstrijd. Houdt dus het veld niet breed genoeg. En uh, La mag het tegen Fortuna uh, gaan laten zien in deze bekerwedstrijd. Wat hij waard is uh, voor het eigen publiek. Met voldoende speeltijd in ieder geval. Want we zitten in de 65, 65e minuut van deze wedstrijd. En Fortuna sinds die ene hele grote kans voor rust. Totaal niet meer uh, gevaarlijk geweest voor de goal van uh, Bejois. Wat schoten van afstand. Maar dat mag eigenlijk allemaal geen naam hebben wat Kaluta daar van 20, 30 meter allemaal liet zien. Nu Fernandes aan de andere kant diep gegaan. Achterlijntje halen. Geen enkele steun glijdt ook nog uit. Bal over de achterlijn. Daarmee is de kans voor Pekke verdwenen. Kan Fortuna de doeltrap gaan nemen. Dat doen ze natuurlijk via die doelman Kaya. Die natuurlijk ook een maillot kan dragen. Omdat hij hier op kunstgras speelt. En hij daar niet zulke goede ervaringen mee heeft. Qua brandplekken en dat soort grappen. Maar dit kunstgras is van een andere orde. En daar heb je dan zo'n maillot natuurlijk ook niet voor nodig. Hij Trapt de bal kort in. Zo kan Fortuna eens voetballend gaan opbouwen. Kijken of dat uh, gaat gebeuren. Nou, uh, er wordt in ieder geval een lange rush ingezet richting de middenlijn. En dan gaat de bal naar uh, de linkerkant in uh, de richting van Zenaro. Daar blijft die bal dan een beetje hangen bij uh, Briels Bal uh, verplaatst naar uh, de andere kant bij uh, Fortuna. Aan de rechterkant komt dan bijna bij Amoa uit. Dat is niet de Amoa die wij kennen van de Eredivisie. Dit is een andere. Deze heet Patrick van Voren. Maar komt niet aan de bal. Zwolle gooit die bal dan uh, een beetje blind. Lind. Naar voren toe. In de richting van Saimak. Maar die kan er bij lange na niet aankomen. Bal wordt achterin opgeraapt door de boeren. Kan Fortuna weer komen. Via Jeffrey Vlug. Dat is ook een naam die we nog wel kennen. Van een aantal andere ontmoetingen. Want Jeffrey Vlug loopt al een tijdje mee. in het betaalde voetbal. Dus via allerlei bekerontmoetingen. Hebben we Vlug al een aantal keren. En ook wat eredivisie ervaringen van hem. Hebben we hem al een paar keer gehoord. Hij leidt balverlies. Klieg. Oh, die krijgt een aardige beuk in zijn maag. Zeg als hij de bal opnieuw wil terugkrijgen. Het ontgaat Sanders. Het gebeurt op de middenlijn. Aan de linkerkant. En uh, nou ja, 15 meter verderop krijgt Zwolle wel een vrije trap. Kliegt de pol, uh, die krabbelt inmiddels weer overeind. Is ook redelijk van de pijn bekomen. Krijgt die bal nu aangespeeld. En uh, voetbal vervolgens vrolijk door, alsof er niks aan de hand is. Dus schijnt het allemaal wel mee te vallen. Korte combinatie met Mokotjo. En dan kan Zwolle weer van de eigen helft afkomen via Lachman. Zoekt naar de rechterkant, uh, naar uh, Seimak. Daar komt dan Gravenbeek eroverheen. overheen. Sejmak kruipt naar binnen toe. Daar is Mokotjo meegelopen. Richting 20 meter van de goal. En dan gaan we naar Ronald. Mark van der Marel scoort, maar doet dat wel in eigen doel. Dus uh, Den Bos komt uh, terug in de wedstrijd. Nou ja, maakt, uh, maakt de erentreffer eigenlijk. Krijgt hem uh, min of meer van Utrecht cadeau. Want er wordt balverlies geleden aan de linkerkant van het veld bij Utrecht. Dan wil Beljica, dat is een invaller, razendsnel naartoe om uh, de fouten van zijn ploeggenoten Ik dacht dat het oor was te herstellen. Nou, die komt dan vervolgens te laat. Ja, en dan uh, wordt, uh, wordt er een uh, speler uh, weggestuurd. Volgens mij is dat uh, de, de, de oud-Utrecht speler, Macquarie, die geeft een voorzet... van. Van de Maro raakt die bal aan en verrast daarmee volledig zijn eigen doelman Ruiter. En zo ja, in een fase waarin er helemaal niets eigenlijk gebeurde. Niets aan de hand was, is daar ineens dat balverlies van FC Utrecht. En uiteindelijk dus ook Utrecht dat de goal maakt. Alleen ja, wel in eigen goal. Het is, allemaal niet, het is niet de prettigste periode van Mark van der Maro tegen Feyenoord. Nog gepasseerd vanwege vormverlies. En nu in deze bekerwedstrijd een eigen doelpunt achter zijn naam. Er zijn leukere periodes geweest, maar het is 3-1 dus in Galgenma. Philip Koker bij ajax uh, Dam. Philip, je zei in een eerdere flits... Uh, ...Vorendam heel defensief. Het tempo moet hoog aan Ajax kant. Ik heb de indruk dat het niet zo heel erg hoog is. Nee, dat, uh, het is nog steeds niet zo hoog. En uh, Ajax heeft zojuist ook een paar minuten de bal alleen maar rondgespeeld. Dat heeft te maken met een blessure van Serrero. Want Ajax heeft wat personele schade opgelopen. Na bijna 20 minuten deelde Leon Tol, vrediger van Volendam, een enorme schop uit aan Serrero. Die ook nog wat ongelukkig ten val kwam. En Serrero raakte gebaseerd aan zijn schouder. Als dus ik het zo eventjes vluchten, moet inschatten zijn sleutelbeen. En uh, hij heeft het nog wel 20 minuten geprobeerd. Maar zojuist is hij dan echt naar de kant te gaan. En uh, dat ziet er niet al te best uit. En hij is vervangen door Pals. Het is niet te hopen voor Frank de Boer dat hij Serrero uh, lang kwijt is. Nu dan een actie. Aan de linkerkant weer van Andersen die met een voorzet komt. Wel in de drukte. Dat kan eenvoudig worden verwerkt door de Volendammers. En nu is alles wat Ajax overhoudt aan de linkerkant van het speelveld. Wel in de buurt van de hoekvlag en inworp. ...waar Deli Blind zich dan mee kan gaan belasten. Nee, Ajax speelt beslist niet goed tot nu toe. Leidt wel door die ene treffer dan van Andersen tot nu toe. Heeft verder twee goede kansen gecreëerd. Een kopbal van de Jong en nog een vrije trap nou ja, gecreëerd. Een vrije trap dan van, van Schöne die uh, Timmermans aan het werk zette. Timmermans kon die bal net onder de lat wegtikken En dat was het dan wel. Want Ajax heeft heel veel balbezit, zoals we mogen verwachten. Maar kan daaruit betrekkelijk weinig kansen creëren. En uh, Volendam... Houdt tot nu toe betrekkelijk makkelijk stand, maar komt er eigenlijk ook niet zo goed uit. Kan een paar keer balbezit hebben op de vijandelijke helft, maar een kans te creëren, dat is tot nu toe ook teveel gevraagd. Zodat Sillen nog altijd vrij werkeloos moet toekijken op een paar balletjes dan die hij terugkrijgt van zijn eigen verdedigers dan. Nou, Ajax nog 2,5 minuut tot de rust en gaat weer aan een opbouw. We werken met hier Van der Hoorn weer eens een keer in balbezit. Die kan wel lekker aan zijn spelritme gaan werken. Voor de tweede keer maakt hij zijn opwachting in de hoofdmacht van Ajax. Nu je dus in dit bekerduel... En één uh, keer dus uh, in een uh, competitiewedstrijd. Nu Van der Hoorn. Van der Hoorn die uh, inspeelt. Op uh, Palsen die in de ploeg is gekomen. Palsen kan nu dan het spel gaan verdelen. Krijgt hem weer terug van, uh, van Duarte. Dan uh, mooi Zander. En heel langzaam schuift de Ajax op in de richting van de goal van Volendam. Maar het duurt dan weer lang. En mooi Zander kijkt weer om zich heen. En uh, gebaat aan: jongens, ik kan die bal niet kwijt. Moet weer teruggeven naar Van der Hoorn. En begint alles weer heel saai van vooraf aan. Nog twee minuten. En ik schat nog wel twee minuten aan blessure tijd te spelen in deze eerste helft. Die niet overhoudt, maar Ajax leidt wel met 1-0. Aanzet Sparta en die houdt kan. Nog altijd 1-1. En uh, beide ploegen hebben gewisseld. Sinds de vorige flits twee dingen opgeschreven. Twee keer net naast. Eén keer Godelje één keer Overtoom. Allebei dus voor AZ. En met name die van Overtoom was een grote kans. En er wordt ook uh, nu regelmatig gewisseld. Steven Berghuis hebben we al uh, zien komen bij AZ. En uh, hij kwam voor Berens. En ik denk dat nu Willy Overtoom naar de kant gaat. Want uh, uh, de kleine Willy hier uit de streek heeft het niet goed gedaan in deze wedstrijd. Heeft geen stempel kunnen drukken. En de linkt de kant lag nu helemaal open en eh, daar moet Goedmoetson nu de plaats gaan invullen. Want daar zijn best wel mogelijkheden als je het via de pleugels doet. Maar AZ kan dus nog steeds niet het gat vinden in de verdediging van Sparta. Sparta ook geen kansen meer gehad. En eigenlijk is het wat dat betreft een beetje een saaie wedstrijd om naar te kijken. Nog 20 minuten. Even kijken wat Gorter kan met de bal. Speelt de bal naar Goetmoedson. Speelt hem weer even terug. En dan kan Marcus Hendriksen openen naar de rechterkant. En doet dat op Berghuis. Die dus in de ploeg van Verbeek is gekomen. Ik keek even. Want voor was weer een slechte bal. Nu is het een klutsbal. Die komt bijna terecht bij Johansson. Maar via Sinou wordt voor opruiming gezorgd in deze tijd waar de opruiming bijna al voorbij was, is het toch weer AZ dat over kan nemen voor, met de bal, maar niet voor lang. Sparta neemt over en Sparta neemt over en neemt dat goed over, want nu gaat de bal naar voren en dan gaat Berg eh, kamp, eh, Voskamp gaat, eh, naar doel en die schiet er bijna in. Hij schiet er voorlangs, maar goed, even weer een speldeprikje nu van Johan Voskamp tegen eh, AZ, want eh, AZ stond even te kijken bij die snelle counter van Sparta. Goed opgezet door Sparta via Slijngart en het Voskamp die de bal maar net Het blijft toch nog 1-1. Dit is Radio 1. De van half tien, aangeschoven is Jobboot. De Verenigde Staten hebben zich aangesloten bij 90 andere landen... die een wapenverdrag hebben getekend van de Verenigde Naties. Het verdrag verplicht landen om duidelijke regels op te stellen... over de export van wapens. Daardoor moet het voor terroristen en de georganiseerde misdaad... Moet het minder makkelijk worden om aan die wapens te komen. Illustrator Sylvia Wevers onderscheiden met de gouden penseel, de prijs voor het kinderboek met de beste tekeningen. In het Rijksmuseum in Amsterdam ontving ze de prijs voor haar illustraties in het boek 'Aan de kant, ik ben je oma niet'. De jury noemde Wevers tekeningen mysterieus, speels en herkenbaar.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 Ja, ik denk nog 10 uh, of 20 seconden aan blessuretijd te verspelen. Nog wel een grote kans weer gezien voor Ajax. En weer Lijon met een voorzet. Weer een kopbal van uh, Sim de Jong. Wat mij betreft de beste Ajax ziet uh, in deze eerste helft. En die kopte vanaf een meter of zes recht op de doelman van Volendam of uh, Timmermans. Die alleen maar het schot hoefde te blokken. Nou ja, dat was ook al een, uh, uh, dat was ook al een behoorlijke redding die hij uh, daar in huis moest hebben. Want hij moest nog wel even reageren. Maar dat lukte dan. En uh, zo heeft Ajax een kansje of vier gehad in deze eerste helft. En met eentje benut. Nu dan gaat uh, Van de Horen naar. Achter de bal aan, die geeft Sillesse nog een keer de balbezit. En dus gaat een deel van de supporters weer klappen. Maar Sillesse geeft nu eenvoudig de bal aan de middenvelder Palsen. En dan vindt de scheidsrechter Ed Jansen het wel genoeg voor wat betreft de eerste helft. Het is nog niet een wedstrijd geweest waarin Ajax alle chagrijn van de nederlaag, de dikke nederlaag tegen PSV, van zich af heeft kunnen spelen. Het houdt niet over, het is nogal magertjes. Maar Ajax leidt wel berust met 1-0 door die treffer van Andersson. Bexvoller, zit dat Frank Wielaert. Nog een kwartier en dan is Zwolle een rondje verder. Want het lijkt er toch niet op, ook al geeft Zwolle Fortuna alle gelegenheid, dat Fortuna bij machten is om Zwolle pijn te doen. Ze komen wel een aantal keren gevaarlijk in het strafschopgebied bij Peck, Maar dan ontbreekt het toch aan iemand die kan afdrukken. En Bejois een keertje kan testen op een serieuze manier. Alle eindpassers komen gewoon rustig in de handen van de doelman van Peck terecht. Die nu een bal aangespeeld krijgt van zijn linksback, Zoals het hoort van Hintem. Die uh, Bejois onmiddellijk doorspeelt aan Lachman. Lachman halverwege zijn eigen helft. Bal onder de voet. Een beetje kijken. Dan maar breed naar Broersen. Ook halverwege de eigen helft. Ook die balletje onder de voet. Rustig stilstaan. Even kijken. Van Hintem krijgt de bal weer terug van Van Hintem ook. Broersen, En die gaat dan maar weer terug naar Lachman. Ja, Fortuna vindt het allemaal prima. Die staan rustig te wachten rond de middellijn met zijn tienen. Totdat uh, Zwolle bereid is om daar overheen te komen. En Zwolle heeft daar niet zo gek veel zin in. Want iedere seconde dat zij de bal hebben kunnen ze niet in de problemen komen. En staat die 1-0 gewoon zo vast als een huis op het bord. En uh, is Zwolle dus zonder al te veel pijn een rondje verder. De halve finalist natuurlijk ook van uh, vorig jaar in de beker. Daar verloren van uh, PSV. Maar op dat moment toch als een soort van bekersensatie gezien omdat niemand had gedacht dat PEC toen zover zou komen. Nu hebben ze een toch wat andere reputatie opgebouwd. Inmiddels balverlies bij Fortuna. Halverwege de eigen helft. Asciente pikt op. Is wat nonchalant. Je zou zeggen hoe kan het in deze wedstrijd. Maar hij leidt zomaar balverlies. Dat wordt gecorrigeerd door Klieg. Die de bal nog op de helft van Fortuna weer verovert. En dat zegt ook een heleboel over de voetballende kwaliteiten. Het verschil in voetballende kwaliteiten tussen Fortuna en Peck. Want als Klieg zich ook maar een beetje inspant... dan is hij iedereen op het middenveld bij Fortuna. In zijn eentje ongeveer de baas Gravenbeek nu over de rechterkant. Met Fernandes die, het over, die de over de bal heen stapt. Dat trucje wordt begrepen door Labiele. En dan ingeschoten door de mee opgekomen van Hintem. Bal gestuit door Kaja... Dat is dan voor het eerst in tijden weer eens een kans voor Peck. Goed gestuurd door Kaya die daarmee Fortuna gewoon in de wedstrijd houdt. Omdat het slechts 1-0 blijft. Het is een, nou ja, ik denk een halve seconde tempoversnelling bij Pek. En de verdediging van Fortuna ligt compleet open. Nu ligt er ook een verdediger van Fortuna in zijn eigen strafschapgebied. Te wachten tot die kan worden behandeld. We hebben nog een klein kwartier te gaan in Zwolle. Pek leidt pijnloos met 1-0 tegen Fortuna. Roland van der Geer en de Galgenwaard. Ik denk dat ze op de bank bij Den Bos gek werden. Kort rust. Ik bedoel, je praat, je praat een kwartier bij... Ze gaan wij weer in en binnen acht minuten was het, geloof ik, twee doelpunten tegen? Ja, dat, dat, ja zoiets. Ja. Twee, uh, Tornstra en, uh, en Ja, Het ging ja. kinderlijk eenvoudig. Nu nog twaalf minuten te spelen. Ja, je bedenkt dan een plan. Ruud keizer is daar natuurlijk al een lange tijd mee bezig. Het staat overigens nu 3-0 dus na 79 uh, minuten. Mm, en, ja, dan begint, of 3-1, sorry, ja, ja 3-1. En dan begin je aan die, uh, aan die tweede helft en dan... Ja, zijn eigenlijk alle plannen weer, weer in duigen gevallen. Ik moet eerlijk zeggen, Den Bos uh, valt de prijzen. Den Bos uh, speelt naar mogelijkheden. Maar wat Frank Wieland net zei, dat geldt eigenlijk hier ook. Als Utrecht gasgeest, als Utrecht uh, gewoon vol speelt zoals het kan, dan is het vele malen beter dan Den Bos En Den Bos kan alleen maar profiteren als er wat nonchalance optreedt bij FC Utrecht. En dat is nu ook, want Istvan Baks een van de invallers aan de bossenzijde. Kan ze schieten uit een corner vanaf de linkerkant die ook niet optimaal verdedigd wordt. Drie invallers, wat dat betreft heeft Ruud Keizer iedereen die kan spelen vanavond de kans gegeven om te spelen. Maar de echte grootste kans is er geweest voor FC Utrecht ook voor een invaller, voor Cedric van der Gun die dus weer op de terugweg is na een knieblessure bal die iedereen misschien wel had gemaakt. Voorzet van oor en niemand bij Van en de keeper op de lijn ja, dus schoot die bal heel hoog over de goal van Den Bosch. Van Wesley de Ruiter en dus geen vierde Utrecht goal. Nu Ruiter, de andere man, de Utrecht. Doelman. Wat in de problemen gebracht. Omdat Den Bos dan toch de geest krijgt. En nog even gaat jagen. Heel hoog gaat druk zetten. Maar dan zie je wel de kwaliteit. Want dan voetbal doet Utrecht zich er eigenlijk makkelijk onderuit. Het gaat overigens niet verder. Want Mortensen geeft hem aan Tornstra. Die speelt hem weer terug naar zijn laatste lijn. In dit geval van de Madel Heeft wat goed te maken. Hij verantwoordelijk voor die Bosse goal. Eigen doelpunt. de bal naar Bulthuis. Op de linkerpunt van het straf. Op gebied Bulthuis. Bulthuis nog altijd. Weer een voorzet geven. Bij voorzet wordt geblokt. Krijgt hij hem nog een keer terug. Die verdediger, Kan hij nog eens tot een voorzet komen? Moet dan nu met het rechterbeen? Nee, laat gaat het aan Tommy Oor. Oor nu zijn wat bij de cornervlag. Komt wel tot een voorzet. De ridder is voor de goal. Kopt hem zijwaarts naar Van der Gun. Maar met drie verdedigers tegen twee Utrecht aanvallers. Is de boswinnaar. winnaar uitverdediger richting rust. De snelle man die is ingebracht ook bij Den bos. Maar de man kan alleen maar springen naar een hele hoge bal. Utrecht gaat dit potje ongetwijfeld uitspelen. Heeft inmiddels ook al twee verse krachten gebracht. Herings en Ayoub Nog nodig de komende tijd zijn de vervangen door Van der Gun. En Belgica nou, valt eigenlijk nauwelijks op. Utrecht op een 3-1 voorsprong, nog 9 minuten. Het wordt spannend, niet in Alkmaar. Ja, maar Zet heeft het begrepen. Tandje bij en dan krijg je kansen. Uitstekende reddingen. Twee achter elkaar van Sinou. Voor kwam eh, voorsprong voor AZ, staat nog altijd 1-1. En nu is eh, Sparta heel even in balbezit. Maar Deekman, die heel matig voetbalt, krijgt de bal meteen weer kwijt. En dan gaat de bal naar voren. En hey, Johans, moet doorkoppen. Probeert hij ook. En bereikt hij een eh, medestandier? Wel. Goedboelstond schiet. Oh, op de lat. Wat een knal met links op de lat boven Sinou. En de bal gaat dan uh, over uh, het doel. Verdwijnt hij uh, in het uh, publiek. Maar dat was een mooie actie van... Uh, uh, Johan Berghoek moet zonder de bal dus keihard op de lat schoot. En ik zei het al, AZ begrijpt dat er iets moet gaan gebeuren met nog 11 minuten te spelen. Want 1-1, dat is eigenlijk een blamage tegen de nummer 7 van de Jubilair League. Uh, die het zo goed doet overigens, Sparta. Want uh, Sparta speelt een uitstekende wedstrijd tot nu toe. Maar AZ moet deze wedstrijd natuurlijk uh, eigenlijk op zijn sloffen winnen. Maar doet dat niet, want staat 1-1. Slijngaard heeft de bal, speelt de bal terug op Sinou. Sinou met de lange trap naar voren uh, probeert uh, Voskamp te bereiken... Lukt niet. De bal gaat over hem heen. En dan kan de bal opgevangen worden door viergever. Viergever naar Goepuntson. En zo mooi als hij zijn techniek zojuist was bij dat schot. Zo slecht is hij nu. Want via zijn linkervoet gaat de bal over de zijlijn. Hij mag Sparta gaan gooien. Doet dat met Pieter Nijs de rechtsbek. En hij zoekt wat vrije mensen voorin. Nou, niet gevonden. Dus schoot hij maar naar iemand van AZ. Lijkt me niet helemaal de bedoeling. En dan is het Gijs Luiering die de bal weer naar voren komt. Is het balbezit dus voor Sparta. Hoe lang nog? Nog lang, want de bal gaat weer terug naar Luiring. Die schuift goed in. Speelt de bal naar Sleijngard, die ook op de helft van de tegenstander is. De linksback, En die gaat er heel makkelijk langs bij zijn tegenstander Berghuis. En bereikt nu zo'n beetje de rand van het strafschopgebied. bal naar buiten naar Deekman. Die moet met de voorzet komen. Komt ook. Wordt de bal gekopt door de invaller, Roald van der Hout. Maar niet na een medespeler. En dan kan AZ weer overnemen. Nog tien minuten te gaan in Alkmaar. En een 1-1 stand is toch wel wat teleurstellend voor de mensen die hier... En naartoe zijn gekomen. Ronald van der Geer. We moeten naar dat boot namens Den Bos. Een treffer op zijn voet had. Maar Ruiter redden is de uitbraak dodelijk. Tommy Oor. Hij komt eigenlijk in een grote vrijheid terecht voor het schapsschapgebied van Den Bos. En hij is dan niet zelfzuchtig. Legt de bal opzij naar de meegelopen Stief de Ridder. En die lift hem dan als het ware over de doelman heen. Best die eruit ruiten die de bal nog wel aanraakt. Maar zeker niet kan keren. Ja, dat leek erop alsof terug van die slaaf was gesust. Maar uh, het is toch weer wakker. Het maakt de vierde tegen Den Bos. Lieve tussenstand 4 1 One day I could take you away I want you to Undo what's my name Cause I need you To want me to sing Cause when you saw me Washing dishes sing from the afar Only the beginning I'm only getting started I don't mind digging Baby I will hard I've been in the ashes Singing from the garden With everything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 Millaerts, na eh, Jack Johnson. Ja, zeg het maar, Frank. Ja, 85 e minuut en de wedstrijd. Ja, hij was eigenlijk al beslist, ook al was het slechts 1-0. Maar het duurde nog even voordat de 2-0 viel. Nou, die is gevallen. Joost Broers luistert zijn basisplaats in deze bekerwedstrijd op met een goal. Hij mist al één keer voor open doel toen de bal voorlangs ging. En hij er niet een voet tegenaan kon krijgen. En iedereen dacht, wat doe je nu door die bal helemaal te missen. Maar zijn hoofd, daar gaat het een stuk gemakkelijker mee. Hij maakt de beslissende 2-0 tegen Fortuna Sittard. Zwolle gaat verder bekelen ten koste van Fortuna. Ook al moeten we nog een paar minuten spelen... in. Deze wedstrijd, het is 2-0 geworden. Hoe lang heeft AZ nog en die houdt Ruim vijf minuten plus extra tijd. En met het oog op PSV aanstaand weekend... Ja. Uh, is dat natuurlijk prettig als je die wedstrijd gewoon binnen de 90 minuten volmaakt. Uh, dat scheelt gewoon krachten. Maar daar ziet het voor ons nog niet uit. Wel is AZ sterker. Nu ook weer in de aanval via Goepmoensson aan de linkerkant. Maarten Martens, Goepmoensson, Berghuis. Dat is een aardig driehoekje. Gaat de bal naar voren, maar niet goed door Berghuis. Kan makkelijk verdedigd worden door Kai Ramstein. En dan uh, probeert Sparta eruit te komen. Maar dat is nog sporadisch ook nu niet. Want Gorten zit ertussen... Speelt er wel terug naar zijn keeper, naar Esteban. Dan gaat Esteban de bal meegeven. Doet dat aan Jeffrey Gouwenleeuw. En nu staat zo'n beetje alles van Sparta achterin. Om maar te hopen dat er verlengd gaat worden. En als je die verlenging ook nog tegen kan houden. Dan krijgen we de tombola van de penalties. Nu is het Martens. Martens balletje naar buiten. Naar Johansson. Matthias Johansson speelt er wel met de andere Johansson. En die geeft een hakje. En dan gaat de bal via Goodelje naar de buitenkant. Naar Goodmanson. Goodmanson met de bal voor het doel. Maar die is laag. Wordt heel makkelijk verdedigd door Luierink. Wal wel over de zijlijn. En dan mag AZ weer gaan gooien. Doet dat met Gorter. Halverwege de helft van Sparta. Eh, snel gegooid naar Hendriksen. Hendriksen terug naar Gorter. Gorter eh, even terug. Eh, want eh, het gaat niet echt eh, vaak vooruit. Naar 4 geven. 4 geven bal breed naar Gaouleeuw. Leeuw met een diepe bal richting Johansson. Kan die komen? Nee. Maar de bal wordt onderweg aangeraakt door Pieter Nijs. En dat levert een hoekschop op voor AZ. Kijk naar de klok. Nog 3,5 minuut. De hoekschop snel genomen. Moet de bal voor het doel gaan komen. Komt hij ook? En daar is de kans. serieusje, Jemina. Mina. Wat een kans is dat. Maar de bal wordt nog net aangeraakt door een Sparta-speler voordat hij het doel in gaat. En dus weer een hoekschop voor AZ. Nog 3,5 minuut. 1-1. Bijna afgelopen. Ook in de golfmaat neem ik aan Utrecht Den Bos. Ronald. Ja, laatste officiële minuut loopt. Dan zal er nog wat extra tijd worden bijgetrokken, Want er is druk gewisseld. Zes keer maar liefst. Dus dat zal een minuutje of drie zijn. Dat zal aan de score niet zo heel veel meer veranderen. Of er moet nog eens een foutje gemaakt worden aan een van de kanten. Nou, net zowat met Ruiter. Die wat nonchalant een balletje oppakte. Met zelden rust in de buurt. Dan weet je dat het is een jongen die nooit opgeeft. En bijna kon hij zijn voetje er tegenaan krijgen. Maar Ruiter had de bal toch op tijd te pakken. En ja, bij Utrecht is het pijpje ook wel wat leeg. Je ziet het net aan Toornstra. Die weg is aan de rechterkant. En dan een bal moet geven op de dat net te mooi wil doen. Even daarvoor de ridder met eigenlijk hetzelfde idee richting Toornstra. Allemaal te mooi. Een beetje genieten in deze fase van de 4-1 voorsprong. En proberen nog wat leuke dingetjes te doen. En Den Bos Den Bosch wil gewoon een goal maken. En daar slaagt het maar niet in. Al is het er wel met regelmaat dichtbij. Van der Broek heeft nog een keer op goal geschoten. Maar die bal ging hoog over. En zo heel af en toe moet Ruiter in actie komen. Dus de Buur denkt: Weet je wat, 4-1. Daar gaat helemaal niks meer aan veranderen. Ik heb nog een verjaardag vanavond. Ik maak er na precies 90 minuten een eind aan. Toornstra, Toornstra, Marquiet en de ridder. En aan de andere kant. Van de Maro, maar dat was een eigen doelpunt 4-1 Utrecht. Bekerdoel, ja, met een beetje geluk of een beetje pech. Vallen ze in de bitterballen in? Alkmaar met die verjaardag, want het gaat wat later worden. Ben ik bang, Andy? Ja, nou, het is niet mijn verjaardag, dat duurt nog twee weken, dus wat mij betreft doen we het binnen 90 minuten. Maar toch een hoekschop bij die 1-1 stand met nog twee minuten te gaan in deze wedstrijd. Hoekschop vanaf de rechterkant voor Az Berghuis staat bij de hoekschop, gaat hem met links inbrengen. Eens kijken wie er allemaal een beetje kunnen koppen, natuurlijk gouden maar de bal gaat even terug naar Johansson weer terug naar Berghuis. En dan moet de voorzitter komen. Komt hij ook maar te laag. Wordt weggekomen door Nieuwendaal. En opgevangen door Goepmoensson. Goeie bal van binnen Binnendoor. Kan hij binnengehouden worden door Berghuis? Nee. Uh, we, hij kan de bal niet binnenhouden. Dus is het een doeltrap voor Galitsinu. En uh, gaat hij... Met al zijn ervaringen het heel rustig aan doen, Want hij gaat de bal nu pas oppakken. En dan gaat hij hem klaarleggen. En dan weer in het spel brengen. En dan kijk ik naar beneden. Zie ik de karakteristieke houding van Gert-Jan Verbeek. Handen in de zakken. En een beetje norskijkend. En dat kan me voorstellen. Want hier ben je niet blij mee. Als trainer zijnde op deze woensdagavond. Als je weet dat je eigenlijk deze wedstrijd gewoon op je sloffen moet winnen. Maar zo makkelijk is het dus allemaal niet gegaan. Het staat 1-1. De bal gaat weer richting de Achterhoede. Van Sparta wordt weggewerkt door Ramstein, maar weer opgevangen door Gorter. Gorter even in een klein gevechtje met zijn tegenstander, de invaller Robot van Hout. En via Van Hout gaat de bal over de zijlijn. Laatste minuut is ingegaan van de officiële speeltijd. En gaan we dan een half uurtje voetbal erbij krijgen. Wel waar voor je kaartje, maar toch. De meeste supporters die hier aanwezig zijn, zijn er niet blij mee. Misschien de Sparta supporters met een paar honderd man uh, wel. bal aan de rechterkant bij Berghuis. Berghuis met Slijngaard. Probeert er langs te gaan. Trekt naar de achterlijn. Brengt de bal voor het doel. moet Goebbelson koppen? Nee, want daar zit Pieter Nijs goed tussen. Die de bal wegkopt. Bal opgevangen door Gorter. Gorter laat hem over de zijlijn lopen. En mag gooien omdat hij opgejaagd werd. En uh, gooit dan uh, snel naar Johansson. Krijgt hem terug. Gorter aan de linkerkant van het veld. Halverwege de Spartveld. Speelt er weer naar Johansson. Johansson de maker van het enige doel. Met voorzet. Slalomt het straks op binnen. En schiet dan in de armen van Galitzin En dan lijkt het mij dat wij hier dus uh, zo dadelijk gaan verlengen. Er staat nog wel een. Uh, Vervangerslaag Stef Peters bij Sparta. Maar zoveel tijd zullen we er ook niet uh, bij gaan krijgen. In, van de uh, scheidsrechter van Boekel. Terwijl het uh, jeugdige publiek, want er zijn ook heel veel. Uh... Schoolkinderen aanwezig aan het aftellen zijn. Zitten de 90 minuten er nu op. En gaan we de extra tijd krijgen. Geeft Van Boekel aan. We gaan nog even wisselen. En aangezien er geen vierde man is. Is het onduidelijk minuten we erbij gaan krijgen. Ik hou het op twee minuten. En dan zullen we weten of we nog een half uurtje verder gaan. Donovan van Deekman gaat naar de kant. De wissel is Stef Peters. Die gaat erin komen. Nog twee minuutjes tussen AZ en Sparta. Waarom was er ook weer geen vierde man en niet? Ja, ik denk dat er zoveel wedstrijden of iets dergelijks zijn. Bij bekervoetbal zie je dat vaker hoor, in deze fase van het uh, bekervoetbal. En uh, ja, dat uh, soms wel, soms niet. Maar het is dus lastig om dan te weten hoeveel tijd erbij komt. Nou, ik denk dat het twee minuten zijn en die zijn eigenlijk al bijna verstreken. Laten we dan uh, de slotfase nog even meenemen als Galicie uh, de keeper van Sparta, de bal nog een keer in het spel gaat brengen. Daarbij uitgeleid, ook van die mooie gele schoentjes aan. Nou, in dit geval fluoriserend groen. En te kleine lage noppen. Maar goed, het heeft geen gevolgen. Want de bal gaat via het hoofd van Goedmoedson over de zijlijn. En dan mag er gegooid gaan worden door Nijs. Nijs wacht heel lang met gooien. En ik kijk naar Van Boekel. Die staat al bijna klaar om af te gaan fluiten. Of gaat er nog iets leuks gebeuren met Sparta? Nee, de inworp komt voor de voeten terecht van een AZ-speler. Gaat de bal nog maar een keer naar voren. Maar ook dat lukt niet voor AZ. En dan moet Gorter het doen. Die trapt ook de bal maar eens wild naar voren. En komt op het hoofd terecht van Goedmoedson. Goedmoedson probeert Johansson... te bereiken. Lukt niet. Want daar zit Dogan tussen. Goede speler op het middenveld van Sparta. Gaat nu in 1-2 jaar. Uitstekend. Dogan krijgt hem terug van Van Hout. En dan gaat de bal over de zijlijn en mag Sparta gaan gooien. Denk ik dat Van Boekel het wel mooi vindt. Want hij kijkt nu op zijn klok. En heeft Fluit in de rechterhand. En dan gaan we twee keer 15 minuten verlengen. En misschien ook nog wel een aantal penalties nemen. Even kijken wat de laatste actie gaat opleveren voor AZ. Want Goetemunsen heeft de bal veroverd. geeft hem breed op Maarten Mart. Dus gaat hij het dan maar weer doen. Maarten Martens nog altijd in balbezit. Een meter of tien buiten het strafschopgebied. Brengt de bal naar de linkerkant naar Goedvoets om. Daar moet de voorzit komen. Komt ook richting tweede paal. Wordt de bal gekopt en wordt die ingeschoten. Dan kan nu Johansson onder Sinou door. Maar Sinou raakt hem nog half. En dan wordt de bal weggewerkt van de doellijn. En gaat nog één keer AZ naar voren in de reguliere speeltijd. hij krijgt een vrije trap op de rand van het strafschopgebied. Omdat er een overtreding wordt gemaakt door Gijs Luiering. Op Johansson. En dit is de allerlaatste mogelijkheid voor AZ om binnen eh, zeg maar, de reguliere speeltijd nog te winnen. Want de bal ligt op een mooi plekje. Een halve meter buiten het strafschopgebied. Vanuit de keeper gezien aan de rechterkant buiten strafschopgebied. Johansson heeft hem al lang klaargelegd en zegt ik neem hem wel. Terwijl er overleg is met drie anderen bij AZ. Onder andere Martens erbij en eh, Goedelje. Maar Johansson heeft het besluit voor hem al genomen. Ik ga hem nemen. Een muur wordt er neergezet op eh, Last van, van Boekel op uh, 9,15 meter. 15. Een viermans muur. Met uh, daar voor de keeper gezien. Vanuit de keeper gezien aan de linkerkant. Ook nog een speler van AZ in. Nu komt er een vijfde en een zesde speler van Sparta. En gaat die vrije trap genomen worden door Johansson. Want uh, die staat uh, helemaal klaar om uh, de bal in te gaan schieten. Het fluitje van van Boekel. De laatste actie binnen de reguliere speeltijd. De bal wordt uh, even opzij gelegd en ingeschoten door Goedelje. En die wordt uh, door de muur gekeerd. En gaan we nog één mogen als de bal door de andere Johansson nog uh, opgevangen wordt. Maar dat uh, lukt niet. Nou, nog een hoekschop uh, geeft Van Boekel zelfs aan AZ. Het gaat nog even door. En het blijft nog even spannend. En misschien gaat het nog veel langer door... als de hoekschop uh, niets oplevert. Want de hoekschop vanaf de rechterkant door Berghuis. Daar komt de hoekschop. Komt uh, richting tweede paal. Wie komt eruit? Uh, Sienou meteen vuist. Wordt opgevangen door uh, Berghoutmoetson. En dan uh, fluit Van Boekel af. Gaan we verlengen bij AZ Sparta... Want na 90 minuten plus een beetje is het 1-1. Nou, bij uh, Filip moeten ze voorlopig nog niet aan uh, verlenging denken. Want daar hebben ze nog wel eventjes. Uh, Ajax toch altijd de betere, Filip? Ja, en als het niet uh, erg aan uh, onderschattingen gaat leiden... dan, ja, dan uh, moeten ze toch wel binnen 90 minuten af kunnen maken. Hoewel, ja, de doelpunten zijn schaars vanavond. En, uh, ja, dat is toch wel een beetje teleurstellend. Het krasverschil is enorm tussen Ajax en de nummer 15 uit de Jubilee League. Want uh, zo is het ook nog eens een keertje. Maar het uh, Volendam laat zich iedere keer terugzakken. En Ajax kan maar geen hoog tempo spelen. Het kan maar geen hoog combinatiespel uh, spelen. Laat staan een beetje ticatacke voetbal. Dat zit er echt niet in. En uh, Schöne probeert zich nu uh, voorbij een tegenstander te worstelen. Dan wordt hij weer vastgegrepen. En dan duurt het heel lang. Krijgt Ajax een vrije trap. En uh, wordt er maar weer geen afstand genomen. En uh, ja, dat doet Volendam ook wel handig. Die kunnen maar tijd rekken. En de, de scheidsrechter geeft ze daartoe overigens ook wel de gelegenheid. En dus het duurt het heel lang. Zijn we nog weer vijf minuten onderweg in die uh, tweede helft. Zonder dat er een kans heeft kunnen ontstaan. Wel een vrije trap nu. Ik denk op zo'n 30 meter van de goal. Een beetje aan de rechterkant van het veld vanuit Ajax optiek. Van de, de goal van Timmermans. hij komt de bal dus met links getrapt door Duarte. Daar een kopbal en die uh, wordt voorlangs gekopt door uh, Mike van der Hoorn. Dit is dan zijn eerste kans in deze wedstrijd. Hij komt toch opvallend hoog. Er is nog wel een Volendammetje die met hem meespringt. Maar uh, die heeft geen enkele kans. Het is eigenlijk een beetje zielig om mee te springen met dat grote lijf van van der Hoorn. Maar goed, uh, het gaat niet eens richting de goal. Niet uh, tussen de palen, verre van zelfs. En nu kan er weer een uh, spellaanvatting komen van Volendam via de doelman Timmermans. Ja, het enige hoogtepunt van Volendam, wat eigenlijk een beetje is aangekondigd. Oh, hier komt de kans aan voor Muren. Muren, Muren geeft hem zij. Dat is de gelijkmaker, dat moeten we zijn. Dat is hem niet van Kouas. Hoe is het mogelijk, een countermogelijkheid, als Volendam ontsnapt aan de buitenspelbal van Ajax. En Kuwas doet er iets te lang over na een hele mooie aanval van, uh, van uh, Volendam. Waarbij eigenlijk de verdedigers te laat stappen en muren doorbreekt. Die geeft hem keurig netjes op tijd aan de rechterkant aan Kubas. En blind met een noodredding als hij in komt glijden. Die kan nog een doelpunt voorkomen. Dit was de kans voor Volendam op de 1-1. Die wordt gemist. Dus zeven minuten gespeeld nu in de tweede helft. Ajax leidt nog altijd met 1-0. Ja, Bert van Marwijk is uh, begonnen aan zijn nieuwe baan in Hamburg. Hij heeft dat ongetwijfeld meegekregen. Vandaag stond hij voor het eerst uh, voor de groep. En werd hij gepresenteerd bij HSV. En net als in zijn tijd als bondscoach was onze Bert, Bert Maaldrink, er ook bij. Het uh, voelt alweer een beetje gewoon om als trainer uh, hier zo te zitten. Nou ja, dat, dat is nou, dat, precies dat gevoel heb ik. Dat is een tijd geleden. En. Uh, ja, dit hoort er ook bij. Niet dat ik dat. Uh, dat dat. Uh, mijn. Uh, mijn uh, dat ik dat heel graag doe. <laughs> maar uh, het voelt wel goed. En uh, ja, het is echt begonnen weer. Ja, Je zei net van dat er een prettige bijkomstigheid was dat uh, Rafael van der Vaart hier speelt. Maar ik kan me toch nog van het EK twee jaar geleden herinneren dat jullie nou niet heel erg blij met elkaar waren. Hij zeker niet met jou. Uh... Ja, ik denk dat dat uh, toch wel een beetje een misstand is. Uh, ik, ik heb daar nooit naar gekeken. Ik ben niet zo van de statistieken. Maar als je de afgelopen die vier jaar die ik Bondscoach ben geweest, kijkt hoe vaak Rafael gespeeld heeft, dan denk ik dat hij heel veel gespeeld heeft bij mij. Hij denkt van hoe vaak ik gewisseld ben. Ja, maar goed, dat is niet alleen bij mij geweest, dat is ook wel eens bij zijn, uh, bij zijn club geweest. En in die tijd dat ik Bondscoach was, het grootste gedeelte van die tijd, dat hij uh, bijvoorbeeld in Madrid speelde, speelde hij meer bij, bij mij in NL als, als bij zijn eigen club. En natuurlijk, uh, een speler die niet speelt, die is teleurgesteld, dat, dat is logisch. En, maar ik heb daar nu totaal geen problemen mee. Ik heb ook dat, dat gevoel totaal niet. Toen, uh, in 2010, werden jullie tweede op het WK. Jij zei toen twee jaar van tevoren van... wij gaan om wereldkampioen te worden. Jij hebt hier nu een contract voor twee jaar. Zeg je nu ook van over twee jaar wil ik kampioen zijn met HSV? Nee, nee, nee. Omdat is dat niet ik, om... realistisch? Nee, nee, dat is niet realistisch. Nee, dat, ik weet niet hoe de zaak er over twee jaar uitziet. Maar uh, toen bij het zelf al heb ik dat gezegd... omdat wij in de hele voetbalgeschiedenis zo vaak bewezen hebben... incidenteel van toplanden te kunnen winnen... dan zeg ik, nou, als je dat incidenteel kan... dan, uh, dan, dan moet je dat uh, tijdens een WK gedurende een langere periode... proberen vasthouden. Die mentaliteit moeten we hebben. En uh, dat kun je niet vergelijken met, met clubvoetbal. Nee. Nou, je, moet, ik ben, je moet niet bang zijn om, uh, om, om, om uh, een, doel, een doel te hebben. En dan moet je je ook durven uitspreken, vind ik... Uh, daar moet je niet achter verstoppen. Maar dat ligt hier nu wat, ik, wel wat anders. En wat is nu het doel dan? Nou, wat ik al een paar keer gezegd heb. We staan op de 16e plaats. Hebben we hebben de meeste goals tegen. Dus de bedoeling is om nu zo snel mogelijk daar onder weg te komen. Dat is het eerste doel. Bert van Marwijk tegen Bert Maandring. En die houtkamp in de verlenging? Had hij dat niet twee minuten eerder kunnen doen? Voor AZ. Ja, ja, nou, aanzet. <laughs> Ik heb het over Aaron Johansson, die uh, scoort in de eerste minuut van de verlenging. Nou, een anderhalve minuut, laten we het uh, uh, eerlijk houden. En dus uh, is het 2-1 voor AZ voor de goede voorzet. Uh, Geschamd met het hoofd, buiten bereik van Galicino. En zo leidt uh, AZ met 2-1 door uh, Johansson tegen Sparta. De rest van de verlenging zometeen na 10 uur. Graag tot zo. En de